11 uur. Doral Megens met het NOS-journaal. De ziekenhuis UMCG in Groningen houdt operatiekamers langer dicht... vanwege aanhoudend tekort aan personeel. Vorig jaar gingen vier van de 29 operatiekamers voor een half jaar dicht. De verwachting was dat het tekort aan specialistisch personeel... dan wel opgelost zou zijn. Maar een jaar later is er nog steeds personeel te weinig. Dat komt onder meer door pensioneringen. Het UMCG doet er alles aan om mensen aan zich te binden. Ze kregen medewerkers een premie van 5.000 euro als ze drie jaar zouden blijven. En ook gingen parttime medewerkers extra uren werken. Door de personeelstekorten zijn de werkdruk en de wachtlijsten sterk gestegen, zegt het Groningse ziekenhuis. De overheid wil dat banken, accountants en andere financiële instellingen meer doen om fraude en corruptie op te sporen. De financiële inlichtingendienst heeft een checklist opgesteld zodat je bijvoorbeeld snel kunt zien dat iemand steekpenningen ontvangt. Die checklist is er gekomen naar aanleiding van onder meer de witwaszaak bij ING. De bank hield te weinig toezicht en kocht strafvervolging af voor 775 miljoen euro. Bij een busongeluk in India zijn zeker 28 mensen omgekomen en ook zijn er tientallen gewonden. De bus was onderweg van Lucknow naar New Delhi. Op een brug gleed de bus van de weg, kwam deze vervolgens in een open riool terecht... De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. Lokale autoriteiten houden het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Over een paar jaar krijgen alle leerlingen die van het voortgezet speciaal onderwijs komen een schooldiploma. Dat onderwijs is voor kinderen met een beperking, een chronische ziekte of een stoornis. Een deel van hen doet geen eindexamen en krijgt dus geen diploma. Minister Slob vindt dat zij ook een schooldiploma verdienen en gaat de wet aanpassen.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 Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort en de zomerheers. Oh, Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Mm -hmm. We zijn weer terug. Dit is het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort... vanaf de SZFM-studio op de Tolweg 10A. Dus wanneer je zin hebt in radio, kom luisteren en kijken als je wil. Dit waren trouwens de Nolans met I'm in the Mood for Dancing. We beginnen aan het tweede uur en bij ons zit Michiel Hermsen van D66. Ja, de fractievoorzitter, hè? Ja. Ja, de baas. Ja, de baas. Ja, baas, baas. De Goedemorgen. Plaatsel de plaatselijke baas. Heel spannend, het klinkt heel spannend. Ja, het was uh, spannend afgelopen dinsdag. De laatste raadsvergadering ja. van dit uh, seizoen. Klopt. Nu is het even reces. Ja. Mag je in september mag je weer aan de bak? Ja. ja, in september ben ik er dan niet, want dan ben ik op vakantie. Dan kom maar wij uh, terug. Ja, nee, dat, uh, dat gaat niet gebeuren. Dan krijg ah. ik rustig met mijn me gezin. Ja. Dat is uh, strak plannen met, uh, met de baan van mijn vriendin. Of mijn baan. Dus dan wordt het echt heel lastig om dan... Uh, nou, ja, dat nee. moeten we al een jaar van tevoren opgeven. Dus dat weten we dan nooit. Je kan toch even heen en weer? Ja, heen Morgen is weer terug. Een beetje duur, hè, denk ik. Nou, misschien betaalt de gemeente het. <laughs> nou, dat lijkt me niet de manier om belastingcenten uit te geven. <laughs> Oké. Okay. Hey, maar afgelopen dinsdag het was druk. het druk. Ja. Eigenlijk een, een aantal belangrijke agendapunten. Ja. Plus het afscheid van uh, onze nik Ja, klopt. Half ja. één konden jullie aan de borrel. Ja, ja zo'n beetje. Ja. ja, het was echt heel laat. Ja. En dat uh, met name vanwege de motie uh, die ik had ingediend. met betrekking tot uh, de kwartiermaker-commissaris. Uh, voor de Formule 1. Ja, ja. Ik, ik snap dat niet helemaal. Ik heb aandachtig zitten luisteren van ja. de radio. En dan denk ik, wat doe je nu? Een kwartiermaker? En een verheide wethouder die zei... Uh, bedoel je niet een lobbyist? Nee, een kwartiermaker moet het ja. zijn. Ja, uh, het moet het niet zeer. iemand ja. zijn uit Zandvoort... maar uh, een, een nationaal bekende man... die overal deuren weet te openen en dergelijke. Ja, klopt. Wie, en wie betaalt zoiets? Ja, dat, dat, dat is ook de vraag die we dan kregen. Hè? Van wie betaalt het dan? Ja, dat is, ik, kan geen, ik heb geen glazen bol, zeg maar. Nee, maar zo'n doet het niet gratis. Nou, dat ligt er een beetje aan. Ik denk dat het moment dat, je, dat jij ergens daar neer kan zetten... en toch weer wat, wat faam krijgt, zeg maar... het feit dat je dat dan op de juiste manier hebt geregeld... ik denk dat dat wel interessant is. Maar, maar waar, waarom een niet gewoon degene die er al is... bijvoorbeeld Jan Lammers, die, alle, die heel veel deuren open kan maken... en die natuurlijk hartstikke bekend is in het dorp... Ja. en weet hoe iedereen hier reageert, is een zandvoorter... is dat niet een optie? Ja, dat, ik, ik zeg altijd maar van uh, er zijn denk ik genoeg uh, mensen en oud-politici die ervaring hebben met dit soort grote projecten en vervoersaangelegenheden. Uh, en ik denk juist als het iemand is van, uh, van buitenaf en dan ook een niet-Zandvoort, want dat kan natuurlijk ook nog wel eens verkeerd uitvallen. Ik uh, denk dat het handig is om op die manier te doen. Dus niet uit antwoord. Nee, eigenlijk niet. Maar, dat is maar goed, daar is die motie natuurlijk nu naartoe gedraaid... in de zin van, nou ja, laat, laat ze er dan eentje uitzoeken. Want anders was helemaal niks meer mogelijk. Althans niet vanuit het college. Um, en ze vonden het nogal belangrijk, zeg maar... dat ze hem zelf konden aanstellen. Nou ja, dat, daar, daar, val ik, daar valt op zich wel wat voor te begrijpen... in de zin van... Yeah, maar dat, dat zit ook wel een beetje in de angst van het uithandigen geven. Maar goed, dat is... Uh... Maar wat zou, is nu het eind me... van het liedje geworden... Einde van het liedje is dat eigenlijk de moties blijven staan, zeg maar als zodanig. Maar dat in plaats van die eerste zin uh, dat het Rijk of de provincie bepaalt. dat in, in samenwerking met de en provincie hem door Zandvoort wordt aangesteld. Dat is uiteindelijk het uh, einde van het liedje. Tenzij het college zegt van we hebben er geen behoefte aan. Doven er niet van plan om daar veel geld aan uit te geven? Ja, nou ja, goed, dat is niet wat ze nu aangeven. Hè. Ze zeggen nu van dan kan ik ermee leven en dan ga ik, ga ik hem trachten uit te voeren. Dus dan ga ik er vanuit dat college alles op alles zal zeggen om, om, om hem uit te voeren. Dat was ook het signaal vanuit de Raad. Ja, ik, ik, ik vraag me... Ik, uh, ja, uh, die ben ik om me af te vragen. Maar dan denk mm. ik, het circuit en het college... die spannen zich in om die Formule 1 optimaal hier naartoe te halen. Ja. We hebben een, twee maanden geleden de jumbo daar gehad... met 100.000 <coughs> mensen op zondag. Ja. En dat ging foutloos. Uh, geen virus uh, vooraf en na afloop. Ja. Uh, echt... Geweldig. Nou, als dat zo kan, dan heb je het wel in de hand. Ja, dat zou je dan wel verwachten. Hè? Ja. Het evenement van de Formule 1 is net of iets anders dan dubbelen. Plus dan alles wat er nog bij hoort. Alle evenementen die er omheen komen. Waarschijnlijk wel een week aan evenementen. Althans, dat gok ik dan zo. We moeten nog geïnformeerd worden door de wethouder daarover. Zeg maar, hoe het dan eruit ziet en wat de bewegingen zijn. En welke kaders en dergelijke. Maar dat we in ieder geval wel weten dat, we weten dat het heel veel is. En wat je dan merkt in die aanloop naar zo'n project... en dat is dan ook wel heel typerend, zeg maar... is dan hoe bijvoorbeeld een ProRail reageert... en eigenlijk helemaal nog geen geld heeft om dat te doen. Nou, er is nu protest vanuit Overveen. Nou, dat is dan een signaal, zeg maar... van wat, wat minder goede communicatie... die je daar met zo'n persoon had kunnen oplossen... door al daar al met die, met nou, die raden en de bewoners te praten. Dat is altijd lastig, hoor. Nou ja, kijk, op het moment dat je natuurlijk uh, vier tot zes per uur laat rijden... of het wordt opeens 24, dat is nogal een verschil. En dan zul je ook gewoon moeten toelichten waarom dat is... en dat het dan helpt tegen de uitstoot. En Meestal gaan mensen dan wel mee, maar uh, dat signaal... en dat las ik vanochtend dan ook nog in de krant... is dat die wethouder in Bloemendaal heeft gezegd... ja, we moeten eerst het regiooverleg in uh, 11 juli uh, afwachten. Daar werden we dan tussen neus en lippen ook nog tijdens de raad uh, van geïnformeerd... Want de informatiestroom is wel heel slecht op dit moment. Naar wie? Naar de raad. Ja. Vanuit, vanuit wat bedoel je? Vanuit dat? het college. Oké. Okay. Ja, ja. Als alles wat Formule 1 betreft. Maar je merkt het ook steeds vaker. Hè? We lezen steeds vaker zaken terug in de krant. Uh, voordat we überhaupt uh, uh, het zelf weten. Nou, dat is eigenlijk heel gek. Maar ah, dan is dat toch gewoon iets intern waar je aan moet gaan hakken? Dat lijkt me ook, ja. De communicatie is daarin heel belangrijk. En, uh, en het idee was dat alles open en transparant zou verlopen. Uh, dat, dat merk je bijvoorbeeld ook met zo'n zo geheimhouding. Hè. Kunnen we nou gewoon zorgen dat er een aantal zaken gewoon openbaar worden? Dus niet het strategische deel, zeg maar, of hetgene waar, waar belangen van anderen meespelen. Maar wel gewoon de rest van het stuk. Maar laat dan nou maar gewoon zien waar, waar we mee bezig zijn. Dat is heeft is te maken dat, het dat je in de, in de oppositie zit? Heeft dat ermee te maken? Ja, ik, weet, ik zie mijzelf niet als een oppositiepartij. Hè? Nee, maar, maar... Goed, je hebt geen vertegenwoordiging in het college. Dus nee. het kan zijn dat de VVD en de uh, Partij van Ouderen... Uh, wel, uh, en het CD natuurlijk, wel volledige informatie hebben. Ja, dat, dat, dat zou ik heel raar vinden als dat zo was. En ik ga ervan uit dat dat ook niet het geval is. Want dan, dan moeten we denk ik wel met elkaar in, uh, aan de praat... Zeg maar, van hè, hoe komt het dat jullie dat dan wel weten en wij niet... Uh, want dat is dan hè, oneerlijk en dan wel geheim, dan wel uh, machtspolitiek. Hè? Zo noem ik dat dan maar. En ik ga ervan uit dat dat niet het geval is. Uh, ik denk dat het dualisme zeg maar uh, dat dat niet aan de orde is. Althans, in ieder geval niet bij een aantal wethouders. Uh, dus ik ga ervan uit dat dat niet het geval is. Laat ik het daar gewoon op houden. Nee, dat, uh, ik, ik, ik zie mezelf ook niet als, coalitie, of, uh, als oppositiepartij in dat opzicht... We hebben het toen nog wel een keer geroepen. Hè, omdat was een heel expliciet toen de vraag vanuit GroenLinks volgens mij. Toen de tijd dat de kwestie speelde. En dat ja. Ik, god, je kan het een soort van uitlokking noemen op dat moment. Maar uh, kijk dat we het niet eens zijn met de huidige setting. Dat, dat, dat is helder. Dat bedoel ik. Ja, nou dat staan wel achter het raadsprogramma. Want dat is ons verkiezingsprogramma. Dus op zich. Maar je vindt wel wat van de uitvoering. Laat ik het zo zeggen. En dat mag. En dat heb je al voortdurend gezegd. Klopt. Sinds ja. jouw wethouder eh, terugtrok? Nou, dat is nee, niet zozeer dat hoor. Want we zijn natuurlijk ook heel veel onderwerpen zijn we gewoon akkoord meegegaan. We hebben ook gewoon wel geprobeerd uh, open met elkaar te debatteren erover. En, uh, en als je dan hebt over bijvoorbeeld uh, die kwestie zeg maar van uh, uh, die emotie die we ingediend hebben van de Formule 1. Hebben we dat uitgebreid, heb, heb ik getracht dat uit, uh, uitgebreid te bespreken zeg maar met de wethouder, telefonisch van tevoren ook. En dan was het antwoord gewoon nee. En ook geen input verder. En ik heb van de andere partijen ook geen input gehad. Uh, maar ik heb wel natuurlijk zelf uh, gepolst van wat vinden jullie daarvan. Nou, je ziet uh, de steun van de andere partijen, je ziet de steun van de PVV, je ziet de steun van een groot gedeelte van de VVD-fractie. En die zie je dan terugkomen. En het CDA was er aanvankelijk ook voor. Uh, ze hebben uiteindelijk tegengestemd, en dan moet ik met hun nog over in gesprek waarom ze dan tegengestemd hebben. En je gaat vakantie. Uh, ik ga wel van dat is pas in september. Dus uh, ik, uh, wij hebben in juli nog uh, een, een mooi overleg samen. Ja, ja uh, en op het moment dat je een figuur als bijvoorbeeld Bolkenende dat is toch de race van Naat van Nederland ja. inschakelt, die zegt: uh, dat is goed joh, uh, 1000 euro per uur. Nou, ik ga ervan uit dat hij die, dat die niet op die manier aan de slag gaat. Ik ga ervan uit dat uh, iemand als Balkenende bijvoorbeeld gewoon wel snapt. dat het, uh, over het overheidsgeld betreft. En dat hij daar wel wat. Uh, los... Redelos... Oh, ik weet niet of hij tijd heeft, hè. Maar dan is hij natuurlijk ook een partner van okay, de hoor. Maar het kost geld. Veel geld. <laughs> dat weet je. Ja, nou ja, daarom, en, en daarom wie, was ook in eerste instantie het idee. Wie, om het in ieder geval vanuit het Rijk te laten wie, uh, doen. Doe betaalt dat? Ja, als, als ik, zoals ik nu ernaar uitkijk, zeg maar. wilde de wethouder dat zelf doen. Nou, dat uh, kan je een flink bedrag toch opschrijven. Dat zou kunnen, dat zou ik zomaar niet kunnen. Dat, dat, dat weten we natuurlijk niet. Het kan natuurlijk ook gewoon vanuit de AMRA-regio betaald worden. Want die hebben natuurlijk ook wel uh, daar invloed op dat proces. En dan gaan we natuurlijk ook met z'n allen doorheen. Nou ja. Als het zo blijkt te zijn dat uh, degene die daarvoor komt uh, bepaalde dingen kan oplossen en dus ook zeg maar kan recht trekken, dan zou dat ook geld opleveren. Dus dan zou ja. dat zich vanzelf terugbetalen. Ja, welke problemen moeten erop opgelost worden? Ja, nou dat, dat wil ik dan. Dat was mijn volgende vraag. En aan welke problemen denk je? Ja, nou welke problemen denk ik? Ik denk met name zeg maar de, de grote toestroom. Uh, het parkeren, zeg maar, van, van, van, het, het, het leiden daarvan. Want als je, als je wil dat iedereen met de trein gaat... dan zal die capaciteit vergroot moeten worden. Nou, dan moet je dus allerlei tegenstand en overveen moet je overwinnen. Laat staan uh, dat je ook uh, in Haarlem het een en ander moet doen. Je zal mensen moeten trechteren. Dus. Maar is, is daar nog niet over gesproken of over nagedacht in de, in de gemeente? Uh, nou ja, goed, dat is dus lastig, want dat weten we niet... Want dat daar is niet geheimhouding. Nou, dat is niet eens geheimhouding. Daar hebben we wel gevraagd, hè, ook naar die verslagen. Laat nou gewoon zien waar jullie mee bezig zijn. En, ja. uh, en aan de wethouder laat zien waar je mee bezig bent. En we hebben dan een, een kleine toelichting gehad, zeg maar, naar aanleiding van die vraag. Maar we geen verslagen in kunnen zien of iets anders. En maar waarom niet? Kun je daar ja, dat dan niet is mijn, door dat is mijn, vragen? Nou, van dat de... is mijn vraag eigenlijk ook. In, in, uh, en daar krijg je natuurlijk ook wel... Het is dan lastig omdat op dat moment, omdat je natuurlijk bezig bent met de motie en de verdediging daarvan. Is het lastig om dan ook nog te gaan vragen van.? Nou ja, en ik heb natuurlijk wel aangegeven dat de informatievoorziening gewoon slecht is. En dat uh, eigenlijk vind ik ook dat de wethouder helemaal geen politieke antenne heeft wat dat er gaat. Uh, dus ja, wat, wat, wat moet je dan verder doen? Kan je, dan, je kan je dan nog wel een uur gaan zitten vragen. Maar dat schiet ook het proces niet op. Hè? Zeker als je al een hele lange tijd zit. en de motie pas rond 11 uur werd uh, besproken oh, kon worden. Ja, dus die zegt wel wat die is, over. Die is wel op de tour met de omliggende gemeente met voorlichting en dergelijke. Wat betekent dit? Ja. ja, ook dat moesten we dan achteraf horen. Hè? Dat, is, uh, dat is dan jammer. Dat moet je dan ook lezen. En uh, dat wordt dan uh, mondjesmaat dan verteld. En dat is heel goed om ze mee te nemen. Want daar gaat het ook in essentie om. Maar ik denk dan als dat een kwartiermaker dat had gedaan... dat die raden veel sneller omgaan. Het is gewoon hoe dat hoe in het land gewoon gebeurt. We kunnen het niet ontzien zeg maar, van het feit... dat het het tweede grootste evenement van de wereld is... Uh, ben, daar komt nog wel wat mij, op bij kijken. Positiviteit bij je. In de zin van dat, uh, uh, dat, het, dat het gaat lukken, of bedoel je? Of ja. het feiten van de inzet die er op dit moment is. Ja, ja dat, is ook, dat is lastig om ergens positief over te zijn als je niet weet wat er gebeurt. En eigenlijk wil je gewoon meegenomen worden in het proces. En ik ga ervan uit dat, dat de huidige overleggen al prima verlopen. Maar ik zie ook heel veel tegenstand in de media en dan denk ik, ja, wat wordt daar dan aan gedaan? Ik weet het niet. En dan blijf je altijd, uh, laten we zelfs zeggen, positief kritisch. Overigens, je was net uh, even met een negatieve opmerking over Ellen Vrij. Ja. Ze is vandaag jarig. Oh, is ze vandaag jarig? Nou, van harte gefeliciteerd. Dat, is, dat, dat is wist ik niet. Nee, nee, ik dat hou ook niet bij, eerlijk gezegd. Nee, nee, nee dat wordt ook maar niet uh, verteld of zo. <laughs> nee, die jarig Jullie is hebben geen verjaardagskalender uh, hangen? Waar, nee, nee, uh, nee, nee, nee, nee. Dat, nee, nee, dat heb ik niet. Nee, uh, nee. Maar bij deze, Ellen, ah, ook gefeliciteerd, ik heb mijn, uh, en makken, een hele fijne dag uh, gewenst. Ja. ja. Maar goed, over het niet krijgen van de informatie. Uh, is dat dan ook iets waar je nu wel mee bezig gaat? Om te zorgen dat je toch die informatie krijgt die je wil hebben. Hè? En dat men ja. openbaarheid geeft aan, aan dat wat je wil inzien. Wat volgens mij gewoon niet een geheim stuk. Of iets is wat achtergehouden moet worden. Nee. Want tenslotte, alles wat jullie inzien... dat, dat gooien jullie niet gelijk op internet. Nee, dat maar dat is zijn dingen het. die ja. dus gewoon hè, in vertrouwen wordt bekeken en gelezen. Ja. Waardoor je dan een... Uh, nou, een betere mening kunnen geven in, in wat je zeg maar voorstelt. Ja. Is dat waar je mee bezig gaat zijn nu? Uh, nou, daar ga ik, ik heb natuurlijk vragen gesteld. Ik heb een raadsinformatiebrief gehad. Uh, wat er gedaan wordt, wordt besproken. Ik wacht nog op de uh, verslagen. En dat heb ik uh, nog wel eens wel aan de raad ook gemeld. Van, uh, ik heb die verslagen ook nog niet gehad. Dus ik wil, ik wil graag daar uh, een antwoord op. Of het al zodanig wordt opgepakt, weet ik niet. Maar, uh, mocht dat nou binnen nu in een maand niet bespreekbaar zijn... dan moet ik er toch weer schriftelijke vragen over stellen... Uh, daar heb ik persoonlijk altijd een eek aan om dat op die manier te moeten doen. Hè? Dat je actief naar informatie uh, op zoek moet. Maar als dat moet, dan moet het. Ja. ja. Goed. Nou, um, we, we gaan het afwachten. Ja. En, uh, ik ook. Ja. Dank, of... voor, dank voor je komst. Graag gedaan. Uh, succes. En uh, ja, voor september misschien zien we je nog voor die tijd. En anders wens je weer een hele goede zomer en een uh, fijne vakantie. Dankjewel. We gaan luisteren naar uh, muziek. Ik wel. We even spieken wat wij uh, nu te horen krijgen. Nou, even kijken hoor. Hier heb ik hem. Uh, El Martino, Volare. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears And in the hustle and bustle, of sunshine appears But you and I have our love always there to remind us There is a way we can leave all the shadows behind We zitten aan tafel met Ernst Brokmeijer. En als ik zeg Ernst Brokmeijer, dan zeg ik de Zandvoortse En als ik Ernst Brokmeijer zeg, dan zeg ik een beroemdheid zo langzamerhand. Ja, Want, nou nou nou eh, welke, nou. nou, nou. Welke, welke tv je ook open zet, of Facebook, of wat dan ook. Elke keer weer kom ik Ernst Brokmeijer tegen. Bij gisteren... de Zandvoort Culinair was hij ook volop aanwezig in <laughs> allerlei hoedanigheden. En gisteren op de televisie met de, de weervrouw van de telegraaf. Ja. Varen, ja. praten. Ja. Ja. Echt, het is ongelooflijk. Als televisie niets te doen heeft of ze hebben een stil uurtje. Weet je wat, we gaan even naar Zandvoort. En ergens heb je tijd. Tuurlijk heeft ernst tijd. Daar ja. zou ik ook de de tijd voor wat. maken. Daar ja. moeten we wel echt tijd voor maken hoor. want dat, uh, Het kost best een hoop tijd. Um, ja. En ik ja. mag dan inderdaad het gezicht zijn van de Rensgaarder. Maar dat neemt niet weg dat Laat, er uh, heel, heel, heel veel. Nederland, veel uh, heel Nederland, heel Nederland is maar ik wil wel even zeggen, ik mag dan af en toe op de voorgrond het verhaal vertellen. Maar dat kan ik natuurlijk niet en dat kunnen we niet. Zonder al die andere vrijwilligers die. Heel veel andere dagen, als ik gewoon braaf aan het werk ben. Uh, dat strand beveiligen en de inzetten doen. Uh. Lief dat je dat zegt. Nee, nee, je maar had... dat is gewoon, het is gewoon zo. Uh... Je had gisteren ook nog twee scholen bij je op bezoek. Nou, dat had Oranje ik. Ook na eigen Nassenschool. Ja. ja, en de Duinroos. En die had ik niet op bezoek. Maar dat waren dus een aantal van onze andere toppers. die dan uh, op beide posten uh, zo vlak voor de vakantie. Uh, ...nog uh, ja, een, een, een wat wijsheid over het strand en veiligheid uh, naar uh, in dit geval dan twee scholen brengen. En ook eerder deze maand hebben we in een nieuw project... Uh, ...eigenlijk vanuit de sportservice in de gemeente Zandvoort hebben we, uh, zijn we een nieuw project gestart... ...waarbij we vanaf nu elk jaar alle groepen zes van de Zandvoortse basisscholen bezoeken... ...voor een gastles van ongeveer een uur, waarin we natuurlijk vertellen wat we als renningsbegade doen... ...maar als allerbelangrijkste vertellen... Uh, wat zij zelf kunnen doen als ze op het strand zijn. Of dat nou hier in Zandvoort is of dat ze op vakantie gaan. Ja, wij vinden eigenlijk dat elk Zandvoorts kind moet weten... hoe zit dat nou met strand en zee en wat zijn de gevaren? De muien. stroming. Ja, maar... uh, en wat kan ik doen om uh, zo veilig en leuk mogelijk naar het strand te gaan? Ja. Even gevoelsmatig. Het lijkt erop dat steeds meer mensen... beter voorgelicht zijn over de gevaren van de zee. Um, als, je, uh, ik zou bijna zeggen, als je in Zandvoort kijkt, zeg ik ja. We hebben natuurlijk die, die, nou, die ronde langs alle scholen gedaan... En dan proberen we ook heel veel uit de klasse te halen. En daar merken we... Ja, ook met we... Duitse bezoekers. Ja, dat vind ik, vind ik lastig um, um, um, om te zeggen. En wat ik zeg, van, van de Zandvoortkinderen weet ik het zeker. En als je in de klas vraagt, gelukkig vertellen ouders en opa's oma's veel over de zee en het strand. Um, wat we vooral internationaal merken, maar ook met mensen van buiten Zandvoort. Is dat toch, hè, zoals we de afgelopen week een aantal keer hebben gehad die dagen, dat het heel mooi is, geen wind... Ja, het is bijna een stokpaardje, maar die zee ziet er echt uit als dat 25 meter bad. Geen golfje, geen rimpeltje. En dat men echt niet inziet dat daar onder water nog van alles gebeurt. Dat er zandbanken zijn, dat er stroming is. Dus die voorlichting is wel echt nodig. En die blijft ook nodig om, om mensen daarover te informeren. Um, een ander punt. We weten natuurlijk allemaal wat de Rennersbegade doet. Ja. Op zee en op het strand. Maar ook de boulevard is nu jullie werkgebied... Nou, de boulevard is formeel niet ons werkgebied. En de, uh, uh, dat is het werkgebied van, van uh, de andere hulpdiensten. Uh, maar we werken daar soms wel samen. Je kan je voorstellen als er recht voor Post-Noord op de boulevard wat gebeurt... en daar ligt iemand met veel pijn of iemand is zwaar gewond. En dan zou het toch heel gek zijn dat wij via de achterdeur roepen... ja, nee, sorry... Wij doen dus alleen het strand onze, en die vijf meter de boulevard niets, doen we niet. <laughs> He, dus Ik komt wil ook voor... het, het fietspad naar Noordwijk bijvoorbeeld. Ja, nou ja, de, de, dus wat, wat je ziet is dat uh, op de boulevard we soms worden ingezet... omdat we er gewoon ernaast ja, zitten. Nou, dat zou heel gek zijn als je als hulpverlener dan niks doet. Het fietspad Noordwijk, uh, daar komen we ook uh, een aantal keer per jaar. En dat heeft vooral te maken dat het een redelijk onbegaanbaar stuk is. Het fietspad zelf is bereikbaar, maar het is een hele lange aanrijdtijd voor hulpdiensten... Uh, uh, het is moeilijk begaanbaar, zeker als het druk is. Dan kunnen uh, jullie dus via het strand met de auto... Ja, wij kunnen of via het strand... of wij gaan gewoon in de zuid het fietspad op. Maar het voordeel is dat wij vanaf het strand daar in 30 seconden zijn... Uh, waar een ambulance of andere hulpdienst vaak nog 10 minuten op weg ja. is naar dat fietspad. Ja. En dan nog eens een tijd over het fietspad moet rijden. He, dus dat is puur een praktisch als daar echt een, een zwaar ongeluk gebeurt. Inderdaad in mijn afspraak dat wij daar ook... Uh, als indien nodig assisteren. Ja, en verder constateer ik dat jullie ook... Uh, een vervoerdersdienst zijn geworden. Want als er ergens een ongeluk is. dan staat die ambulance boven op de boulevard. en dan ja. moeten die mensen naar beneden gereden worden. Klopt. Begoeders. En de en patiënten moeten weer naar boven worden gereden. Ja, nou dat, dat is niets nieuws. En, en, en misschien dat het nu wat meer opgevallen is. maar dat dit is iets wat al. echt een groot aantal jaren bestaat. En dat is een samenwerking tussen de renningsbiganers. niet alleen Zandvoort, maar ook Bloemendaal en Muiden. Bij KZ hier in de regio met de uh, veiligheidsregio... waarbij we al, nou ik denk... al bijna tien jaar een convenant hebben... een samenwerkingsovereenkomst... en wij inderdaad een stuk vervoer... en first responder op het strand verzorgen. En dat heeft gewoon een hele praktische reden. Zo'n ambulance kan niet op het strand rijden. Wij wel. Nou, bij de paviljoens in het centrum... kan je nog redelijk komen, maar naaktstand niet... of als iemand aan de waterlijn ligt niet. En daarnaast, in de zomer, als we aanwezig zijn... Uh, worden wij ook meegealarmeerd... omdat wij er dan gewoon een stuk sneller kunnen zijn. Dus inderdaad, bij spoedeisende hulp... Iemand die onwel raakt, iemand die gewond raakt. Euh, zijn we eigenlijk de ogen en oren vaak van de meldkamer. Euh, doen de eerste hulp en vangen de ambulance op. Wat waren er in juni voor uh, bijzondere dingen voor de brigade geweest? Naar juni was vooral heel druk. En, en misschien wel één ding aardig om te noemen... wat we soms in Zandvoort wel eens vergeten... is dat op een heel groot aantal plekken in Nederland... de reningsbrigades pas ergens zo half juni... of soms zelfs vanaf 1 juli actief worden soms wel door de, uh, in het weekend aanwezig zijn... maar zeker door de week niet. Um, en wij het geluk hebben... dat we nou ja, die, een groot aantal vrijwilligers hebben... die dan mogelijkheden zien om ook door de week te zijn. En dat was al met Pasen. En ook eigenlijk de hele maand juni. En Zo zag ik vorige week een bericht van Reensgaard in Den Haag. Waar stond eigenlijk zijn we daar alleen... in de schoolvakantie is door de week. Omdat het heel mooi weer wordt... zijn we uitzonderlijk ook 24 en 25 juni aanwezig. En het eerste wat ik dacht was... maar hoe doen ze dat daar dan de rest van het jaar? Want als ik kijk we hebben bijna 200 inzetten gehad de afgelopen maand 200 um, bijna 200 uh, o, en dag. dat is van klein tot groot maar toch meer dan de helft wel inzetten waarbij boten, auto's actief zijn geweest um, en ik vraag me soms inderdaad af hoe doen ze dat in de rest van Nederland waar vaak met beroepskracht wordt gewerkt en die beginnen gewoon 15 juni 15 juni tot 9 september zitten er zeven dagen in de week beroepskrachten daarvoor en daarna geen idee um, dus dat was heel lang in om te zeggen ja we hebben het heel druk gehad in juni natuurlijk de massa met heel veel mooie warme dagen ja. Nou, wat ik zei, rond de 186, 188 inzetten. Ruim 200 mensen geholpen. Um, en ja, natuurlijk heel veel kleine dingen, maar ook grote dingen. En dan moet je denken aan, we hebben een aantal dagen gehad... dat er best heel veel kaiters waren. Uh, prachtige wind en ineens zet smiddags iemand de schakelaar uit, wind weg. Nou, dan dobbert de hele zee vol met keiters. Degene die aan de kant liggen, kunnen nog wel redelijk terug. Hè? Die, ja, bedoel, het blijft een Ze gaan sport, een redelijk verder zee in. Hè? Ja, hè? dus die onder het kantje kunnen goed terugzwemmen. Maar er liggen ook vaak dan wat verder op zee... Ik wil niet zeggen dat die meteen verdrinken als we niet komen. Maar die komen ook niet meer op eigen kracht terug. Ja, dus da daar zijn we wel heel druk mee geweest. Uh, een aantal wat grotere incidenten op het strand. Um, onder reanimatie en mensen. Vooral in de, met die warme dagen die bevangen worden door de hitte. Hartaanval. Hartaanval. Um, en daarnaast natuurlijk heel veel kleinleed. Uh, kindjes die hun ouders kwijt zijn. Of vaak andersom. Ouders die hun kinderen kwijt zijn. Uh, EBO-gevalletjes. En en, nou ja, splinters. Uh, maar ook uh, mensen die vallen en iets breken. Ja, je kan het zo gek niet noemen of het komt uh, in zo'n maand voorbij. Uh... In jullie gebied bestrijdt uh, bestrijd, vanaf het Maakstrand ja. tot Bloemendaal. Want zelfs die huisjes, op de, uh, daar moet u ook naartoe als het weer... Nee, dat klopt natuurlijk. Uh, in, uh, in, uh, in Zandvoort echt vanaf, uh, nou ja, zeg maar vanaf het NH-hotel tot aan de grens Bloemendaal... Uh, ruim 400 vakantiewonentjes staan of huisjes. Hè, de, de zogenaamde tentenkampen of kampeerverenigingen... Ja, ook daar kan wel eens wat gebeuren. Dus je ziet inderdaad, als er een ongeval gebeurt... dat ook wij daarvoor worden ingezet. Eh, gisteren was er nog een, een, een nageval op het strand. Of eergisteren. Eh, met een combinatie van drugs en drank. Ja. Komt dat vaker voor? Um, dat komt af en toe voor. Um, um, en ja, je ziet gewoon... Dat is ook, gaat met de tijd mee. Um, op zich valt het nog wel mee. Maar je ziet toch wel elke maand... Uh, zeker in de zomer... dat er nou ja, vaak met genotsmiddelen mensen nog wel eens een uh, zou maar zeggen, onverstandige keus maken. Dus of op het strand iets raars doen of in zee. Waardoor wij in actie moeten komen. En in dit geval inderdaad iemand die gewoon onwel was geraakt. Hè, met 30 graden en dan uh, allerlei middelen genuttigd. Nou ja, ook dat hoort helaas bij, uh, bij ons werk. Uh, positief. Ja. Positief. De jeugdopleiding die gaat weer, je kan nog inschrijven, ja. paar plaatsen... Al jarenlang is die uitverkocht binnen een week. Ja, eigenlijk al onze jeugdopleidingen. Op het strand loopt nu een jeugdstrandopleiding. En dat is voor jeugd van, 12 to, sorry, van 13 tot 15. Daar zijn ruim 26 jongens en meisjes aan het proeven van het strandwacht zijn. De hele, de hele zomer lang. En in september begint inderdaad ons zwembadseizoen weer. Nou, daar zitten we met, het zwembad heeft een aantal banen. We hebben er ook maar een aantal uren. En daar zien we al jaren een stijgende lijn. Waardoor we uiteindelijk drie jaar geleden hebben moeten zeggen... Nou, we doen echt een jaar gewoon een stop. Want op een bepaald moment, als er zoveel kinderen in het water liggen... dan wordt het niet veilig meer. Maar het wordt ook niet leuk meer. Als je van je zwemles drie kwart van de tijd op de kant staat te wachten tot je mag... dat is voor kinderen ook niet leuk. Dus echt met pijn in het hart hebben toen de instructeurs zegt... we gaan toch de rem erop zetten. Na de afgelopen twee jaar een beperkte instroom. En dit jaar kan er wel weer een brevet 1 starten. Dus inderdaad voor de allerkleinste start een jaar. Voor de hogere brevetten is op dit moment geen nieuwe instroom mogelijk... Um, gaan ze wel nog kijken in september, als het seizoen begonnen is... of er nog een aantal plekken vrijkomen. Dus dat is in die zin een luxe probleem. He, mensen hebben ook wel gezegd... Ah, doe je toch gewoon nog een avond zwemmen erbij. Ja. Nou, dat klinkt heel mooi, nog even los van of het zwembad ruimte heeft. Maar je moet je bedenken dat ook de inspecteurs zijn allemaal vrijwillig. Um, de lessen beginnen vrij vroeg op donderdag. Dus dat zijn echt mensen die nemen nou eigenlijk van september tot april... op donderdagmiddag één of twee uurtjes vrij om op tijd in Zandvoort te zijn, ja. om in het wat les te geven. Maar het betekent wel dat je toekomst er goed uitziet. Uh, dat je weer aanvulling van onderop hebt. Ja, ja de, de, de kweekvijver is, uh, is groot. En het is natuurlijk altijd afwachten, hè, want het zwemmen is toch wat anders dan op het strand actief zijn. Maar het betekent wel dat we heel veel jongens en meisjes proberen enthousiast te maken... En hopen dat daar straks ook weer een aantal van door gaan stromen. Doen jullie dat op school ook? Mensen enthousiast maken of kinderen enthousiast maken? Ja, dat doen we op school uh, doen we dat natuurlijk ook. Uh, daar is het natuurlijk een beetje tweeledig. Want er zit ook echt wel een, een doel achter om mensen over die veiligheid... en jeugd over de veiligheid voor te lichten. Maar natuurlijk hoop je altijd dat er een paar zeggen... hé, hey, dat is leuk. Ja. En dat geldt ook voor de open dag die we afgelopen maand hebben gehad. Op de kazerne, met de brandweer samen... Dat doen we enerzijds omdat we weten... dat heel veel mensen het gewoon een keer leuk vinden om te kijken... wat gebeurt er nou in dat gebouw waar ik elke dag langs fiets? Maar anderzijds hoop je ook dat mensen denken... Hey, dat is leuk, uh, ik ga eens een keertje kijken... of ik vraag eens wat meer informatie over hoe dat werkt... en wat ik daar kan doen en misschien wil ik het me wel nuttig maken. Maar ik zit net te bedenken dat we hebben natuurlijk een, een jeugdhonk in uh, Zandvoort... waar jonge mensen, zeg maar, jonge lui, die zich, uh, nou ja, die zich vervelen... Ja. als ik het zo onaardig mag zeggen naartoe gaan en daar bij elkaar komen. Is dat niet een, een plekje waar je mensen vandaan kan halen? Nou, ik denk dat jongens? daar ook wel eens contacten mee zijn geweest. Ik, ik durf niet te zeggen of we daar echt mensen van hebben... die ook doorgestroomd zijn. Uh, maar dat is inderdaad een club. Hè. Ik werk een aantal andere petten op... ook wel samen met ze voor vrijwilligers. Maar vaak ook hele enthousiaste jongens en meiden zitten... die het leuk vinden om, om dingen te doen voor zandwoord. Dus, ja, uh, dat is beter als ze uh, gaan hangen ergens nee, op een precies. plein... en uh, onrust, onrust veroorzaken. Ja, nou, goed. Dus er wordt wat Ernst, mee gedaan. Ik ben uh, trots op uh, jou, op, maar vooral op alle leden van de brigade. Uh, juni was een drukke maand. Ja. Laten we hopen dat de komende maanden ook druk is. Want als er niets te doen is, is het ook niet leuk. Nee, Wij zeggen altijd, het is een beetje als een branderman die zegt... van, nou, er moet, er moet geen huis afbranden, maar een klein fikkie is wel leuk. <lacht> in die zin is dit hulpverlenen in ons bloed. Het liefst gebeurt, hopen we natuurlijk, dat er niks ernstigs gebeurt. Uh, maar zeker dat soort dagen dat het warm is... dat we ook vooral aan de preventieve kant... Uh, die uren maken op het water, op het strand. Ja, dat geeft ons allemaal een goed gevoel. En uh, ja, ja we zijn er in die zin klaar voor. Nu alleen het weer nog iets beter. Uh, en dan, uh, ja, ja, dan wat, wordt het een mooie zomer. En, en vooral dat... dat want je hebt het over ouders die kinderen kwijtraken en andersom. Het is nog steeds mogelijk om daar iets aan te doen. Hè? Mensen kunnen een bandje ja, het, halen. Het is, het is super simpel. En het begint eigenlijk al met ouders... kijk naar je kinderen als ze aan het spelen zijn. Ja. Uh, um, en natuurlijk, soms hoef je maar één keer met je ogen te knipperen en ze zijn weg. Klopt. Maar we maak het toch helaas ook wel vaak mee dat ouders uh, of nou, lekker liggen te slapen... Uh, in hun telefoon, tablet, boek. En uh, dat kan je doen als je kinderen van tien of twaalf hebt. Maar als jij uh, je peuter van drie of vier uh, op het stand laat spelen in zijn eentje... ja, ik snap okay. niet dat je dan rustig aan de bar een drankje gaat halen... en je kind ergens anders laat spelen. En wat ik niet wist, kinderen met lang haar die lopen tegen de wind in... Ja, of met de wind mee... En kinderen met korte haar tegen de zon in of met de zon mee? Nog een keer. Uh, nee, nee, nee, Nog we een zijn keer. het wel echt serieus dit jaar. Is een van onze leden echt een schrapjeslijstje aan bijhouden? Omdat heel veel mensen zeggen altijd... kinderen met lang haar lopen tegen de wind in. Want anders waait de wind in hun ogen. En uh, altijd met de zon in de rug. Nou, dat zou in Nederland betekenen dat ze altijd naar het noorden lopen. Ja. Uh, dat is niet waar. Dus we zijn nu echt proberen <lacht> dat wetenschappelijk te onderbouwen... Uh, want onze ervaring gevoelsmatig is dat ze ergens naartoe lopen... waar ze denken dat hun ouders zitten. Ja. En of dat dan naar noord of naar zuid is, dat ja, maakt niet heeft zoveel uit. Het is met de zon te maken. Nou ja, het... Zet je telefoonnummer op hun arm met Precies. een bandje, bandje of met erom. een stift of whatever. Lippenstift, <laughs> maakt niet uit als je maar zorgt dat Heel je weet waar je dat kind naartoe moet. Precies. Dankjewel Ernst. Dankjewel Ernst en veel succes. Goed. Dankjewel en fijne zaterdag nog. Tot Ja, wij draaien de muziek weg. Want we hebben nog twee belangrijke mensen die uh, iets uh, willen vertellen. Althans, we gaan ze gewoon uithoren. Want nu zit aan tafel Jan-Dirk Meijwaard. Hij is uh, de nieuwe voorzitter van de Rotary Club Zandvoort. Opvolger van Maarten Koper, wel bekend. Ja, dat gebeurt je dan. Je bent lid van de Rotary en opeens wordt er gezegd: Nu ben jij aan de beurt. Nou, het ging een klein beetje anders. Goedemorgen, overigens <laughs> Zandvoort. Uh, Maarten uh, was. Uh... Wel zo correct om het eerst eventjes te vragen. Dat deed hij vorig jaar oktober, denk ik dat het was. Dus kon je een jaartje meelopen? Dus ik, ik kon er eventjes goed over nadenken. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb echt even twee, drie weken er goed over nagedacht. En toen gezegd, nee, dat is goed. En we hebben inderdaad de routine dat de inkomend voorzitter een half jaar meeloopt. Dat hij ook meedoet in het bestuur. En net zo goed als de uitgaande voorzitters, wat Maarten nu is ook een, een half jaar nog meeloopt... zodat je toch continuïteit hebt in het bestuur. Ja, zo hoort het ook. Ja, zo hoort het ook. is ook belangrijk, denk ik. Want de overige... Maar de keuze van een vicevoorzitter is nooit democratisch, hè? Die <laughs> wordt aangewezen. Het is het recht van uh, de voorzitter... om uh, een nieuwe inkomend voorzitter te kiezen. Dat is dus... waar. Ja. Nou, Dan komt de eerste vraag. Rotary. Vertel me eventjes, wanneer is de rotary opgericht? Dat is een goede vraag. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik dacht in 1904. Uh, hij is in Chicago uh, opgericht. Uh, maar ik ben wat dat betreft niet zo'n hele goede Rotarian. Je weet hoeveel leden er zijn? Wereldwijd? Ja? Nee. Oké. Okay. Nou, dan ga ik geen moeilijke vragen stellen. Nee, ik denk dat het niet goed is om over dit, de totale Rotarian te spreken. Ja, in Zandvoort zijn we op het moment met 29 uh, leden. Um, we zitten eigenlijk midden in een, in een veranderingsproces in, uh, in Zandvoort. En dat heeft alles ermee te maken dat uh, de Rotary in Zandvoort uh, nu ruim 30 jaar bestaat. Mannen en, en, dat, en vrouwen. Ja, uh, mannen en vrouwen. En dat de leden van het eerste uur nu eigenlijk in een fase gekomen zijn... dat ze zeggen, nou, wij, willen, wij zijn niet meer actief uh, in het uh, beroepsleven... Uh, we willen een, een, een klein, een beetje ander tempo in het uh, leven. Uh, dus wij stappen uit de, de Rotary Club en we gaan naar de club die heet de Post Rotarians. Dat is een club hier in de regio waar mensen in, uh, in zitten uh, die wat minder frequent bij elkaar uh, komen. Uh, maar elkaar toch in ieder geval nog uh, zien. Ook niet de druk hebben van we moeten iets doen voor de samenleving. Het is, het is meer een club J om gezellig bij elkaar te zijn. Jullie komen elke maandag bij elkaar? Ja. ja Smiddags? Nee, wij zijn een, een avondclub. Ah, okay. uh, de, de middagsclubs zijn eigenlijk een beetje aan het verdwijnen... Hè, als je ook landelijk uh, ja. kijkt. Uh, we zijn een avondclub. Wij komen typisch om half zeven bij elkaar. gaan om uh, zeven uur dineren. In de zomer blijft het plezant, In de winter bij het uh, wapen. Totaal andere omgeving natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, allebei uh, plaatsen met hun charmes. Um, jullie zijn 29 leden. Wat is de gemiddelde leeftijd? gemiddelde leeftijd is nu denk ik 47. Dat is jong. We zijn behoorlijk uh, verjongd. Uh, we hebben aantal de, de laatste jaren een aantal nieuwe leden erbij uh, gekregen. En er, zijn, er zitten gewoon echt een aantal jongere mensen bij. Dus dat, dat is ook heel, ook heel goed. Dat heeft ook zijn challenges. Uh, want uh, ja, jongere mensen zitten vaak toch nog met kinderen uh, thuis. Dus het is niet altijd uh, goed mogelijk om altijd aanwezig te uh, zijn zijn op de maandagavond. Dus maar daardoor is die maandag de avond wel beter dan de middag natuurlijk. Want kijk, de, de stoffige oude mannen, als ik het even zo mag zeggen. Dankjewel. Nee, ik, ik was nog niet uitgesproken, <lacht> Pieter. Je moet me even laten uitspreken. De stoffige oude mannen, zoals men dat vroeger dacht, ja, die waren natuurlijk vrij en die, hadden, die waren gepensioneerd en die zaten met een dikke sigaar eh, smiddags gezellig bij elkaar. En nu is er een heel andere uh, uh, samenstelling. Ja. Hè, het zijn ook ja. nog werkende mensen, ze zijn wat ja. jonger. Dus is die avond misschien helemaal niet zo'n gek idee. Ja, dat is, dat is ook een beter idee. En het is ook zo dat als je kijkt naar de, de meer klassieke clubs. Hè, en ze zijn er nog wel. Uh, een goede vriendin van ons is, uh, is lid van een club in, uh, in Den Haag. En dat is echt een traditionele club. Waar de traditionele notabelen, uh, in, inclusief uh, Jozef, Jozef Jozien van Aertsen in, uh, in zitten. En die komen daar bij elkaar om te netwerken. Ja. En het aardige is dat dat bij onze club eigenlijk helemaal geen rol speelt. We hebben dit voorjaar een uitgebreide ledenbevraging gedaan. Dus we zijn uh, met twee man hebben we met alle leden individueel gesproken. Om nou van ze te horen van waarom ben je eigenlijk bij de Rotary gegaan? Wat waren je gedachten erbij? Uh, wat heb je aangetroffen? Uh, wat vind je goed aan wat we doen? Uh, wat denk je dat we beter kunnen doen? En we zijn op een aantal specifieke dingen ingegaan. En hebben eigenlijk een totaalbeeld gekregen van wat onze club nou eigenlijk precies wil. Wat voor mensen we hebben. Uh, en we hebben dat eigenlijk gedaan om twee dingen. Om twee redenen. Omdat we aan de ene kant uh, ja, toch in een veranderingsproces willen en eigenlijk ons heel programma een beetje anders inrichten. Uh, Daarnaast willen we actief uh, nieuwe leden gaan werven. En we vinden het heel belangrijk dat die nieuwe leden ook passen bij de huidige groep. Ja. Want de huidige groep Even is best over, heel Even over, over nieuwe leden. Uh, het, is, het is de gewoonte bij Rotary, Lions en noem maar op dat je gevraagd moet worden om lid te worden. Ja. Jullie wijken daarvan af. Jullie zetten advertentie, kom langs. En dan gaan we vertellen over de Rotary. En dan kan je meteen lid worden. Dat hebben we uh, ook gedaan. Ja. Maar we hebben dit jaar ook bewust... Uh, uh, gezocht naar, uh, naar mensen. Maar we hebben het nog niet zo structureel gaan, gedaan. En wat we nu eigenlijk... Uh, willen gaan doen, is dit jaar... om gewoon wat structureeler... naar nieuwe leden... Uh, te, te kijken. En... En, en, en te zoeken. Ja, wat bedoel je erin, jongens? Nou, we, we, Dames en heren, leeftijds... Uh, nou, we, we merken gewoon dat we bijvoorbeeld... Eh, ook al speelt het netwerk niet een rol... beroepsgroepen spelen wel een rol. Uh, dus we zouden het toch heel erg leuk vinden... als er uit een aantal beroepsgroepen... Uh, mensen bij onze Rotary komen. Uh, we hebben geen artsen in onze club. Uh, we hebben niemand van de gemeente in onze club. Eigenlijk hebben we de traditionele... Mensen die misschien vroeger naar de Rotary gingen... Hè, de, met de vrije beroepen, een makelaar, uh, een notaris... die hebben we niet in onze club. Maar we denken ook eigenlijk op het moment... vooral aan een speciale categorie. En dat is de categorie van wat ik even noemde nieuwe Zandvoort. Dat zijn de mensen die van buiten naar Zandvoort uh, zijn als je zijn eigenlijk gekomen. zelf ook bent. Daar hoor ik zelf ook bij. Ja. En ik denk dat het daarvoor heel aantrekkelijk is... om bij een club als onze te komen. Ik heb dat zelf ook heel erg ervaren... Ik ben in 2006 naar Zandvoort gekomen. Maar ik werkte op dat moment heel erg internationaal. Uh, ik zei altijd tegen mijn collega's... Uh, J.D. is uh, in a plane en sometimes touching down at Schiphol Airport. Uh, dus ik kende Zandvoort ook niet. En toen dat wat minder werd, dacht ik... Nou, ik ga gewoon met de Rotary, want dan leer ik mensen kennen. En eigenlijk nog belangrijker, ik leer ook de Zandvoortse samenleving kennen. En, en dat is het geval... Ja, en, en het aardige is dat we als club toch wel heel erg betrokken zijn bij die Zandvoortse samenleving. Dus in één keer, hè, als je bij zo'n club komt, leer je en een hele hoop mensen kennen die anders helemaal niet had leren kennen, uit totaal andere beroepsgroepen. Die in Zandvoort soms echt hun wortels hebben of soms ook import zijn. En daarnaast raak je heel erg betrokken bij uh, de activiteiten. In Ik de moet zeggen, jullie zijn heel actief. Ik kom uh, voortdurend de rotary tegen bij uh, diverse activiteiten hier in Zandvoort. En uh, ik doe mijn petje af. En dat zeg ik dan als voorzitter van de Lions. Dankjewel. Dankjewel, ja. Pieter. Ja. ja, het is, het is uh, datgene ook eigenlijk wat, wat kwam uit de hele ledenbevraging. Als je, als je het samen wil vatten, uh, dan was eigenlijk de boodschap die door iedereen gedragen werd: naar buiten willen we er voor Zandvoort uh, zijn en naar binnen voor elkaar. En dat, dat is echt het gevoel. Precies. En uh, ja, dat, dat is belangrijk. En ja, ik ben er heel trots op. Uh, maar eigenlijk moet Maarten Koper misschien als oude voorzitter nog meer trots op zijn dat we ja, het afgelopen jaar toch een, een grote bijdrage hebben ja. kunnen leveren aan de lokale samenleving. Soms in kleine projecten, maar juist in die kleine projecten hier kan bent, je veel betekenen. Je bent er. Hier bent er. Ja. Bedankt voor je komst. Dank je wel. Succes. Dank je wel. En de groeten aan je vrouw. Ja, ja, dit gaan was de uh, New Seekers met Back Steel or Borrow. Goed, bij ons uh, zit uh, Simon, Simon Mulder. Mulder. Ja, hij uh, gaat uh, morgen in het uh, Zandvoorts Museum, bij het Museum Podium, uh, een voordracht doen. Dat klopt. Ja. Van Oscar Wilde. Van en over, Oscar, over Oscar, Wilde. Oscar Wilde. Ja, inderdaad. Bijzonder. Nou ja, het is heel toepasselijk. Tijdens het British Festival natuurlijk. Uiteraard. En ook bij het Zandvoort Museum waar nu de tentoonstelling over de Gay Pride maand gaande is. Ja, en dan sta je daar. En dan moet er een, wil je een, een poet maken, een gedicht voor lezen. Het is een, een enerzijds gedichten, anderzijds wat proza, een sprookje van Wilde. En het wordt allemaal samengehouden door het verhaal van zijn leven. Hoe kom je op deze man, op Oscar Wilde? Ik ben zelf actief als dichter en voordagskunstenaar. Ja. En dat doe ik al een tijdje nu um, met verschillende uh, teksten. Ja, dat kan echt wisselen tussen de 17e eeuw en nu. Um, en wild ben ik daar onderweg ook tegengekomen. Uh, zijn teksten zijn uh, ja, witty, ze zijn grappig, interessant, uh, kritisch op de maatschappij. Um, heel mooi ook, het is absoluut een geweldige stilist En ja, het verhaal van zijn leven is een prachtige tragedie. Kun je het kort vertellen wat dan die tragedie is? Nou, hij was um, een uh, enorme socialite in Londen geworden. Een dichter, uh, schrijver, uh, theaterschrijver. Hij had een uh, gezin, hij was gelukkig het met twee kinderen. Um, maar hij werd verliefd op een jonge man. Uh, dat liep uit de hand. Er kwamen heel wat jonge mannen voorbij. En dat was in uh, het Londen van de jaren 1890 absoluut verboden. En hij werd uh, uiteindelijk toen dat allemaal werd ontdekt... Um, veroordeeld tot twee jaar uh, dwangarbeid uh, in de gevangenis. En hij is daar eigenlijk als een gebroken man uitgekomen. Om en weer de... heel veel nieuwe dingen te kunnen schrijven. Daar heeft hij nog één groot werk, The Ballad of Reading Jail... over zijn uh, verblijf in de gevangenis, dat tijdens de voorstelling ook kort voorbij komen, heeft hij nog kunnen schrijven. Dan heeft hij de laatste jaren van zijn leven doorgebracht in Parijs... Uh, arm en uh, door iedereen gehaat en verlaten. Maar een tijd. Nou, ja. Wat een nare tijd. Maar even over jou. Hmm. Want hoe, hoe komt het dat je. Dat is je beroep, hè, wat je nu doet, voordrachten. Dat en, tof, ja. en, en je schrijft ook zelf? Inderdaad. Ja. Um, ik organiseer ook poëzie- en muziekevenementen met de Stichting Feest der Poëzie. Dit is een van die um, voorstellingen die wij hebben gemaakt. En dat is langzaam gegroeid eigenlijk. Ik ben uh, begonnen met eigen gedichten voordragen. Toen heb ik ook gedichten van anderen erbij genomen. En uh, ik dacht, nou, er is niet echt een goed podium voor wat ik doe. Uh, dus ik heb het zelf opgezet in de vorm van het Feest der Poëzie. En dat begon als een klein podium, uh, één of twee keer per jaar in Amsterdam. Dat is inmiddels landelijk en uh, af en toe ook in het buitenland. Nou, het lijkt nou, nu me ben geweldig ik geworden. Ja. Ik wil ja. het graag een stukje horen. Uiteraard. Nou, dan gaan we naar een vriend van Wild. Um, een uh, aardig uh, gedicht, heel decadent gedicht. Uh, Ernst oh, uh, Dawson: <laughs> A Last Word. Het is overigens, uh, moet ik ook wel even vermelden, een Engelstalige voorstelling. Oké. Okay. Ja. Yeah. A last word. Let us go hence. The night is now at hand. The day is overworn. The birds all flown. And we have reaped the crops the gods have sown. Despair and death. Deep darkness over the land. Broods like an owl. We cannot understand laughter or tears, for we have only known surpassing vanity. Vain things alone have driven our perverse and aimless band. Let us go hence, some a strange and cold, to hollow lands where just men and unjust find end of labor, where's rest for the old, freedom to all from love and fear and lust. Twine our torn hands. O, oh, pray the earth. and fold our life sick hearts. And turn them into dust. Zo. Prachtig. Prachtig. Heel mooi. Ja, Dit kan ook alleen maar in mooi Engels. Want, the Queen's English. Yes. Ja, nee, absoluut. Hoewel Wild Ier Ear was. Uh, daar maakte hij alleen maar gebruik van als het hem uitkwam. Ja, <laughs> Voor de rest echt, was hij zo Engels als wat. Ja, ja, ja, ja. Als je ja. luisteraars zijn. Die meer willen horen. Ja. Die moeten morgen... Ja, morgen naar het Zandvoorts Museum. Hoe laat? Vanaf, uh, wij beginnen om uh, drie uur. En dan is ook onze poëziebar met absint en sonnetten geopend. Uh, en al een drankje waar Wild van... erg van, uh, van hield. Dus om de voorstelling heen is dat uh, verkrijgbaar. Drie uur museum. Het Was... Museum. Prachtig is het. Geweldig. Ja. Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. En aankondiging daarvan. Met plezier. We gaan sluiten, Irene. Ja, we gaan nog even de agenda er doorheen. Want dat kan nog wel. We hebben nog wel een tijdje. Ja, we hebben nog even. Dat kan. Goed, dit weekend. Het Reuzenrad op het Badhuisplein. Dat duurt nog tot 24 juli. En dan hebben we uiteraard vandaag en morgen het British Race Festival op het Circuit Park Zandvoort. En wat er ook maar hier in het dorp allemaal te vinden is daarvan. Verder hebben we in Noord het 15e straatvoetbaltoernooi. Dat is vandaag bij de Oude Halt. En uh, morgen gaan we naar de Outdoor Air Badminton-toernooi op het Van Venemaplein. En uh, de Open de Ecumenische Kerkdienst achter de kerk op het Kerkplein. Ja, en vandaag nog ook, dat moet ik er wel even bijzeggen: dat is het uh, Tropicana Festival. Dat is. Uh... Uh, het gratis muziekfestival in het centrum... dat begint om 8 uur, dus als je daar zin in hebt... dan uh, kun je gezellig naar muziek komen luisteren. Dan 13 en 14 juli hebben we het Japan Beach Festival. Nou, de... Op de beach kan je lekker dan sushi eten. Precies, en bij de spot, de watersportvereniging... is Battle of the Coast. Dat is ook 13 en 14 juli, dus dat is volgend weekend. En 14 juli is de opening van het uh, Zandsculpturen... Uh, op het Gassesplein om 5 uur. Ja, 20 juli is de Dancing in the Street Festival in het centrum van Zandvoort. Dat begint om 8 uur. En dan is er ook een zomermarkt op de boulevard en het badhuisplein. En de boulevard de Vauvage. Dat begint om 12 uur s middags. Dus daar kun je ook naartoe. Maar dat is 20 juli. En dan 25 juli de regenboog borrel Rosé aan zee. Voor jong en oud bij het Wapen van Zandvoort. Van half 6 tot half 8. Juist. En dan hebben wij 26 tot 28 juli Music and Hippie Festival... Dat is een tribute to Woodstock, ook op het Badhuisplein. Nou, dan zijn er een aantal zaken, zoals de nabestaande groep, ook Zandvoort. Elke eerste maandag, elke eerste dinsdag, digitaal spreekuur voor al uw vragen over iPad, tablet, smartphone. Ook bij ook Zandvoort, Vlemingstraat Elke vrijdag medische gymnastiek bij Pluspunt, van kwart over negen, kwart over tien, bij Vleemingstraat. En elke eerste derde maandag van de maand van twee tot vier uur, supportgroep in de blauwe tram. Ja, nou dan gaan wij bedanken. De techniek was in handen van Rob Harms. Dankjewel Rob dat je er was. De muziek is door Cor Draaier bij elkaar verzonnen. Redactie deze week, Gert van Kuik, eindredactie Gerry Rutte. Dankjewel Gerry. Koffie werd ook door uh, Gerry geschonken en de presentatie was in handen van Pieter Joustra. En u hoorde de mooie stem van Irene de Jager. En we zaten trouwens in de studio deze keer. De volgende keer zijn we gewoon weer bij Hotel Hoogland uh, en dan kan iedereen komen. Voor een kopje koffie, gezellig radio luisteren en kijken. Het rest ons nu om iedereen een fantastisch mooi zonnig weekend... en vooral Engels weekend te wensen. En ga niet naar het... links, links van de weg nee, rijden. Nee, niet links doen rijden, niet. want dan gaat het niet goed komen. En ga vooral morgen naar het Museum van Zandvoort... om naar de po poëzie te luisteren, want dat lijkt me helemaal geweldig. Fijn weekend, tot de volgende keer.